Spullen pakken.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 In Paul Witteman zei Brinkman dat PVV-stemmers die meer te zeggen willen krijgen in de partij... op 9 juni een voorkeurstem op hem moeten uitbrengen. Hij staat 11 op de lijst. Brinkman zegt niet te willen muiten in de partij... en hij stelde duidelijk dat er geen machtsstrijd is binnen de PVV. Wilders is en blijft de leider... maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, aldus Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. De Royal Bank of Scotland koopt voor 500 miljoen dollar vervolging in de Verenigde Staten af... voor overtredingen begaan door een voormalig onderdeel van ABN AMRO. Uit onderzoek bleek dat ABN AMRO overheden en banken uit Iran, Libië, Soedan en Cuba... hielp met het ontduiken van economische sancties. Die waren door Amerika ingesteld omdat de landen internationaal terrorisme zouden ondersteunen. ABN AMRO adviseerde de landen hoe ze de Amerikaanse financiële waakhonden konden omzeilen... Na de overname van ABN AMRO kwam het onderdeel in bezit van RBS. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal in ruil voor volledige medewerking de zaak over een jaar intrekken. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Er was een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart. Het toestel, een Boeing 737, stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen... Passagiers hebben het toestel verlaten via de glijbanen en de sluis. Er waren 186 passagiers aan boord van het vliegtuig... en één van hen raakte licht gewond. In reactie op de steunmaatregelen voor de euro... zijn de aandelenkoersen gisteren omhoog geschoten. In New York sloot de Dow Jones bijna 4% hoger... en de AEX in Amsterdam sloot uiteindelijk 7,3% hoger op 335 punten. Vooral banken en verzekeraars vertoonden gisteren een krachtig herstel. Het weer... Het is bewolkt. Het wordt vannacht een graad of drie en er is ook kans op vorst aan de grond. In de loop van de dag valt in het zuidoosten en oosten regen en het wordt 10 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar en jij beleeft, beleeft, het. Het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. G -G -M -M. Met, Met nu de nacht.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 Between our love, God, I'm gonna let the rain pour, I'll be all you need and more. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. that okay.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 pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Oh. Twintig jaar. Live. Dit is Twintig jaar ZFM.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 I'm in rare form, and if you really know me, you know it's not the norm. 'Cause I'm doing things that I normally don't do. De man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto kroeg hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder Herman. Herman, want die had hem net verkoop. Herman in de zon op een terras, leest in talet dat hij niet meer in leven was. Zijn auto.